was pas vijftien jaren oud, toen vader Lief vertrok. Hij klampte zich uit lijfsbehand, vast aan moeders rook. Vader vindt een nieuwe vrouw, moeder blijft bij Kees. Als eerste blijft haar zoontje trouw, als tweede blijkt een feest. ZANG EN